naar corruptie bij Philips. Een documenten die in handen zijn van de NOS... blijkt dat Polen in 2008 voorstelde om samen te werken. Nederland liep bijna een jaar niets van zich horen. Toen er uiteindelijk informatie kwam, hadden de Polen hun onderzoek al afgerond. Vandaag begint in Polen het proces tegen drie Poolse oud-werknemers van Philips... die zouden hebben geprobeerd Poolse ziekenhuizen om te kopen. De Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is getroffen door een serie naschokken van de aardbeving van februari. De zwaarstal in kracht van zes op de schaal van Richter. En dat is bijna net zo sterk als de aardbeving die vier maanden geleden 181 eiste. 10.000 mensen zitten dus onder stroom. Er zijn meer gaten in het wegdek gevallen en een aantal beschadigde gebouwen is ingestort. Onder meer de resten van de zwaar beschadigde kathedraal van Christchurch zijn naar beneden gekomen. De Assa vulkaan in Chili leidt tot problemen voor het vliegverkeer boven Australië. Veel binnenlandse vluchten zijn geannuleerd en ook een aantal vluchten van en naar Nieuw-Zeeland is uitgevallen. Zo'n 30.000 reizigers zijn gestrand. Volgens de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is het gevaarlijk om door de Aswolk te vliegen. En daarom vliegt de maatschappij niet meer naar Tasmanië en Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland probeert wel van naar Australië te vliegen door de aswolk te omzeilen. De vulkaan Puehwei in Chili barstte vorige week uit en de aswolk dreef via Argentinië, de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan naar Nieuw-Zeeland en Australië. De Turkse premier Erdogan wil met de oppositie een akkoord sluiten over de nieuwe grondwet. Dat zei hij na de parlementsverkiezingen waarbij zijn AK-partij de helft van de stemmen kreeg. De grootste oppositiepartij, de niet-religieuze sociaal-democratische CHP, komt uit op ruim een kwart van de stemmen. Erdogan had gehoopt op een tweederde meerderheid dan had hij eigenhandig de grondwet kunnen wijzigen. Dan nog het weer, bewolkt met lichte regen, vanmiddag buien, maar ook wat zon, fijn veel wind. Het wordt 19 graden aan de westkust tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANDB. Er staan geen finish op dit moment. U krijgt mijn overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. staan 16. Daar staan ze tussen Breda en de grensovergang met België. En op de A28 utrecht Volle, Daar wordt gecontroleerd tussen Knoppen-Toevelaak en Harderwijk. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd. Want het KPD. kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog mee meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij terecht voor reputaties, in en verkoop van nieuwe gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Pilot Service. e adres voor autoschades en APK-kleuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. specialist voor Zandvoort en omgeving.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 Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Zandvoort! Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort is de Dit is de zomer van ZFM. En nu de haaling van and <laughs> even naar twee uur, je hoort naar ABC en Be Nearby! C.F.M. zoveel en de regio! En even naar twee uur, betekent weer een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag! Goedemiddag albedien, en goedemiddag muisteraars! Goedemiddag, Rob! Goedemiddag! Ja, welkom! Vanaf, eh... Vastuizenpijn, drie uur live, en zaterdagmiddag! We zijn er weer, en wat gaan we vanmiddag om het. Hoofd Van alles verwandigen we hebben een agenda toe, op de kop. Ik hoop dat we er doorheen komen. Maar, uh, Uiteraard heb ik dat doel van... Toch zie ik een klein beetje een beetje zon, hè. Dus ja, ik ja. twijfel toch al. Dus we weten bij neut. Of we gaan het bellen. Maar ik, ik verwacht dat hij er even naar het komt moet we een half drie uur meer bericht. Op echt enige echte zand wordt. en meer bericht van ons wachten. Uiteraard vandaag over het gedicht van de week. Het zal je niet verbazen dat het over dat gaat. Over en de tekst is heel verpassen. Deze is voor jou. Oké. Okay. En we gaan praten met de vrienden van de Oomsteenbouw voor mij ligt. De nummer 2 van de oprichtige Oost-T de tweede jaargang, hij, hij is nog niet uit, hij is nog, maar wij hebben hem al wel en hebben gepraat om de Gerard en Confort en wat daar allemaal in staat. Verder uiteraard gaan we vaak schakelen naar uh, City zal Park Zandvoort en daar zijn de pincerrace-race-race voor is voor ons aanwezig. Willem van Densen. Genoeg worden om uh, te blijven luisteren naar alle nieuws in, in, in, in, in, in en rondom zand, dat natuurlijk ook voor muziek. Drie keer muziek en informatie bij <hazoo> CRM. In empty Without You, Straight. you try to fill it out, you <laughs> Niet volgende week, Vaderdag. Ja, nee, we hebben wel geweldige discussies hier gehad. Maar uit ja, het gedicht blijft gewoon staan, want het is natuurlijk uh, geld Je uh, uh, houdt. Maar het is volgende week pas Vaderdag, hè? Ja, ik schrok me een rot. Ja, ik denk ja, ja, nou zelfs, uh, snel een cadeau halen, Maar dat hoeft niet. Dus, uh, nee, dus de week aan die niet meegelezen, dus dat is niet voor Vaderdag. Maar ik had gedacht, niet dat het moet deze zondag zijn. Nee, luisteraars, volgende week zondag is het uh, Vaderdag. Dus wat ik heb nog een week om iets te verzinnen voor. Het oh, dat is zo hoor. Jij moet zo hoor, Jawel. je al een idee wat gaat doen? Maar niet. Dan begin ik ik moet een paar dagen doordenken. Oké. Okay. Goed. Uh, ja. Hij is weer mooi in, de O.C. Courant. Ja, de Ocean Courant is weer uit. En hij ligt hier uh, voor me, maar hij is nog niet in circulatie. Zeg, goedemiddag. Uh, goedemiddag, Rob en uh, Albertje. Hey Willem, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Vertel, Willem. Is jouw circulatie nog niet, hè? Nee, nee, nee. Dat, uh, jullie hebben altijd op de neur op De Zaterdag voorafgaande een, eh, uh, de ik, maat gaan Dat is altijd op de maandagavond na 7 uur. Want dus, uh, het bij jullie. De gaan dan 7 minuten voor iedereen gratis af te halen. Wat voor oplagen drukken jullie deze krant eigenlijk? Het is bizar, we zijn hier nu ooit met 40 krantjes en we zitten intussen nog zo'n 30 kranten Zo, nee! Dus dat elke keer wordt er weer meer en ze halen er ook Goed, en wat kunnen de lezers deze keer allemaal voor mooi nieuws verwachten? We kunnen, nou, het mooiste nieuws is natuurlijk de baasvoetbal, voetbal dat bij hebben gehouden. Dat is een enorm spektakel. Uh, de winnaar daar is geworden Ian Ion die zou normaal gesproken hier zijn, maar die heeft uh, tijdens een blazen uh, uh, zijn stembanden op een of andere manier beschadigd dus hij heeft een enorme poliepen erop zitten en hij, is, uh, hij kan niet meer uh, bestaanbaar maken. Oké, okay, hey, dat zou moeilijk lastig zijn voor hem, want hij heeft anders een mond uh, altijd weer wel open toch? Hij uh, heeft wel zijn mond open, ik zal verbazen. <laughs> goed en, uh, wat staat er dan nog meer van deze zin een gehad en wat staat er nog meer we, we nog hebben een, van, een uh, nou, op verder uh, ja en wilde het toegeven uh, had ik een artikel over een uh, bekend persoon die uh, altijd in de ondersteek komt en uh, daarbij uh, was de vorige keer de pvlp ppr een artikel geschreven en uh, dat bleef uh, de heer Bij uh, is, de heer Bij is het verkeerd levens, maar mag ik nou alsjeblieft een keer in de krant komen. Kijk, kijk, kijk, zo ja. ik het zo niet in hè? hè. Maar dat doet mijn niet meer. Nee, dat kost wel wat. Ja, dat, kosten, ja. dat, ja. dat ja. kost dat zeker wat. Totdat hij op een gegeven een voorstel komt, nou dan nodig ik jullie uit tijdens een DTM weekend, met alle stroppen en Oké. Okay. Uh, kom met alle leden, alle redactieleiders en met de fotografen en alles is voor mij en we mogen hier aanwezig zijn. Maar dat hebben we dus gedaan. Er volle volle engage met z'n koevo. Cool Inderdaad, ja, dat was, uh, ik kan niet anders zeggen, fantastisch. Uh, We mochten niet allemaal onder Maar wat begrijpelijk is, is dus dit natuurlijk, uh, als je met z'n achter onder gaat een beetje lastig. Dus Martin Draaier en ik uh, gek zijn uiteindelijk weinig uh, op geweest met onze motoristen erbij, en uh, uiteindelijk zijn we ook op het podium uh, terechtgekomen. Daar is de horen van de poosje, kuk, waarbij het niet bleek te mogen wezen. Dus, ja. Mooi, kon het eigenlijk niet. En, maar wat, wat, wat er een locatie ook om te staan, hè? Ja, weet dus, uh, jij dat je net die foto's mag maken, Dat's, Dat's, Dat is dus, mooi, hè? Zo van wie uit de kamer? Ik, ik, ik! <laughs> dus dan uh, komen de mooiste plekjes te staan, Nou, je kunt het zien. Ja, dat is een, uh, was prachtig, mooi. Uh, Geweld, hoor. Uh, ik voelde uh, me bijzonder verheerd. Maar uh, Erik mag ook verheerd zijn. Want, uh, hij staat dus dit keer uh, in onze omzetkrant. Komt hier er wel in de omstelling? Hij komt, uh, ja toe, maar dat mag, mag eigenlijk niemand weten, want dat uh, oh. is we zo afgesproken. Maar hij komt uh, regelmatig, kan je wel zeggen. O, okay. Ja, die uh, is zo, ja, dat hebben we niet altijd. Ja, ja, en, ja. en wat ik me ook opviel tijdens het lezen van de, van de krant is dat, uh, dat de, de voorzitter uh, nodig geld nodig heeft ...om het verschillende kleur te gaan kopen, want dit kan natuurlijk niet. Nou, ben, dit is nog beschaafd. Ja, nee, Ja, ja, ik heb meerdere foto's hier, wil de andere niet zien, Ik wil zie, bij. bijgegeven, ja. zeg uh, je, ja. zeg je niet, Broek? Want uh, dat, nou ja, je begrijpt het. Hij ja. is, uh, is van een groot postuur. Dus uh, ik nou, heb ik niet zo'n andere korte broek aangedaan. En dat, uh, ja, dat zijn geen mooie nee, vormen. Nee, dus, dus, dus, uh, dus luisteraars, uh, als u fan bent van uh, de oprechte de hoor. dan ga maandag halen, want er staan foto's in. maar die, die, die kunnen we niet eens bespreken gewoon. Nee, dat, dat is, uh, is uh, uh, met jonge uh, luisteraars te maken natuurlijk. Ik ben rot geschrokken van die buiker die er is. Uh, van het, uh, je bent nog dat artikel over uh, Dona Menaar uh, manifestatie. Nou ja, ja, klopt, klopt. Ja, ja, ja, ja, ja, dat is altijd wat Ja, zoals jullie weten, we gaan altijd uh, op excursie. En dat is altijd onder leiding van uh, onze onverprezen Karakriek. En die maakt dan ook altijd een verslag ervan. En dit keer uh, heeft ze iedereen meegenomen naar de Bellomina-manifestatie in Den Haag. En die ja, had het hele verslag staan erin. Het is weer een, een unieke ervaring meest. Dus het zal uh, echt veel stof doen oplaaien. Heet dat wel een mooi woord? Eh, uh, ongetwijfeld. Oh, Na het lezen. Ja, ja dat zien we in die foto. Ja, ja, draaien. ja. Want, uh, ja er zijn een aantal uitspraken geweest, waar. Uh, uh, ja, dat wist u dat, dat sla ik maar even over. Dat, is niet ja, dat, dat, dat, dat ligt wel een gevoel ik. dat is een gevoel, ja. <laughs> ja, zie dus inderdaad dus een, een volle reportage over de blazenbottonoi. Ja. Want uh, je ziet uh, uh, allemaal uh, dikke koppen de blazen. Nou, dat was wel een geweldig evenement en dat uh, gaan we ook zeker weer herhalen. Oké. Okay. Dan, dan ja. heb ik zeker niet over Ja? Uh, het oostee team ja. is uh, kampioen geworden. En dat is uh, in de regio. Uh, ze moesten het opnemen tegen 32 andere teams. En uiteindelijk uh, hebben zij de finale gewonnen en uh, een, een enorme beker gewonnen. Dat, ja. Die hier ja. Op, in de nou, nu is Oost, al een klein gezellige groep maar dan dan zo'n de nee, rol nog in staat, dat, dat scherp je normaal weer twee personen. Twee, twee personen. De, ja, ja, ja, dat is weer het voordeel van de zomer, En kun je ook op het terras gaan zitten. Kijk, heb jij weer gelijk. Maar echt, ik heb nog gezien in de beker, schitterend in de beker. Ik moet jullie trouwens nog bedanken voor de heerlijke flessen José Champagne maar en een even opgedronken erop. Ja, heerlijk. heerlijk. Wauw, Lekker, Lekker. heel maar goed, dat is een knappe prestatie van de boerters. Absoluut. En uh, volgend jaar gaan ze natuurlijk de beker verdedigen. Uiteraard En eerst te hopen dat je hier uh, misschien voor 10 wat schat uit en er had een en ruimte. Misschien uh, ander met de, de, de, de, de, de beker verborgen. Maar dat kan natuurlijk ook uh, omste 1 zijn, want dit was OMC2, die wordt het jammer. Goed, verder nog iets wat je uh, kwijt wil uit, uh, uit, uh, hey, uit de hand. Uit... Uit... De zomer met ja. uh, Dan zijn we er eigenlijk in OMC weinig activiteiten. We hebben er al een agenda opgezet, uh, maar dat is eigenlijk wat meer voor het net als Ja. Uh, weet je ook even te, dat we er nog even op terugkomen? Je moest natuurlijk uh, dat we weer een woning uh, no uh, te koop gaan doen. Ja. Dat komt uh, ja, onze maglare uh, is, uh, is weg bij OMC. Dat was Narinda nou, die ook achter de buik stond, dat is ook wel ja, eens maar, maar we hebben een hier wat gevonden. En, en dat is José Schreven. Okay. En die gaat de handelers waarnemen. Dus die wordt goed dus, we, ja. we hebben een kleine voorstelling van José in, in de amsterdam gezet. Uh, helemaal achterin. Ja, dat was Jij ja. ja, ja, ja. ja, kent José wel natuurlijk. Ja. En JOC gaat voortaan de huizen verkopen, dus uh, de verantwoordelijkheid moet ook volledig uh, bij haar nou, Ja, hartstikke welkom uh, in, in Café Ooster. Goed, en vanaf maandag, 7 uur s'avonds, is je deel. gratis verkrijgbaar. En, en, 120 stuks? De 135 stuks. 135 stuks, voor de zekerheid. Ja, ja, luisteraars, spoed u de aanstaande maandag om 7 uur uh, Café Ooster. Want daar ligt u dan, de oprichte ooster Geweldig stukje vakmanschap die natuurlijk daarin gegooid hebben. Weet je wat wij ja, altijd ja. leuk vinden, Orbit. Willem? Dat weet jij wel, Dat leuk vinden. Ik zeg niets. Ik zeg niet. Ruuitje, oh, plaatje. Yeah. Ru ru ru well yeah. Ja, plaatje, ja. plaatje. Maar je er hier niet bij. Je kunt weer niet, eh... Uh, ja, ja, ja, ja, ja, Nou, dat komt. Kijk, er de, de, de, de hoop inzendingen. Ja, we ja, gaan we loten, ja. En je doet zoveel enfin, veel mensen mee, natuurlijk. Dat is yeah. onvoorstelbaar, Want, eh, Meteen als je je haalt uh, oh, uitkomt en diensten gaat zijn box vol. Dat is onvoorstelbaar. Oké, okay, we blijven gewoon volhouden hoor. Absoluut ja. zeker, maar hoe moet iedereen van ons een weer de 5 rennen? Uiteraard, gaan we leuke dingen doen. doen. Je is weer uh, een champagne kopen. Dat wil ik kijken. Het ziet er weer helemaal goed uit, vanaf uh, aankomende maandag bij uh, OC verkrijgbaar. Dankjewel Willem. Willem, hartstikke bedankt. Meneer ook ja, wel eens. Om en, en bedankt natuurlijk. Ja. En laatste ja. de volgende keer En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel jongens. Since the last time that I saw your pretty face A thousand lives have made me colder And I don't think I can look at this the same When I'm dreaming of your face. Voorzitter, internet. minister, Als ik als het was alleen. ik was ik sta dan mijn de televisie, z'n vrouw is gespierd in de etalage uit Ik zit er over met m'n schouders en je hoeft me Ga je vanavond met me uit? Ga je vanavond met me uit? ik wil het zien. ik wil het maar, um,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 Ik zo'n in de Twee uur lang voor mij Net als in de film, ik wil het in de film Met dat in de film, het in de Influence in the film Lekkere een wij zondag op zaterdag Jordan Inderdaad, net als in de film, ik wil het Duur van Toon veel lager zelfs Secret Park CFM, Race Radio 24 Want daar zit Willem uiteraard Bij de feesterezers die dit weekend Rijden worden op CQ Park Zonvoort Goedemiddag, Willem Ja, goedemiddag ook ja. doe al is dat de bronfile timer center dingen dat hij is om mij zou te zijn ja met andere nou bezig met de races, we hebben er al één gehad, maar de uh, en uh, die hebben ze juist in de eerste Het is uh, dus uh, GTA 4, GTA oh, like 4. We kennen ze al met de kanonnen, de BME's, de Porsches, noem maar op. Ja, die zijn bezig aan het begin van de tweede Ja, en niet verwonderlijk is dat heel passie aan de beiding is. Deel Bastiaans, dat gewoon de beslissing Veel onderweg in het bolletje. Het met de motor op de aangrijven achterwielen. Maar ik denk dat, de dat ik zo ja, misschien wel een klein uh, oordeel ten opzichte van op de concurrentie Wie zijn de concurrenten? Ja, op de uh, tweede plaats zien we terug uh, Jan Joris van Huil En derde ligt uh, Ricardo van den Ricardo van met de mij van 10-9 is Paralyseerde zich als tweede Had een goede start Lijkerij is ook uh, dat hij buitenom veel past Ja, toch in de tas van de hoofdwicht op het Maar door die actie ik wil niet van kwaad, maar hij verloor een kwaad en uh, Jan-Joris uh, de reis gaat om de zijkant in De baan is nat, uh, die is voor eerder naar zijn onder andere uh, met de uh, credo kwalificatie. Toen begon ook aan een uh, zijknap uh, kwalificatie. Toen kwam ook even het zonnetje en de wind en de baan uh, ja, die droogde heel snel op. Nou, als we kijken dat ze 10 minuten onderweg zijn en dat het... Uh, droog is, de zon komt schijnt, te roomvlaai, ja dan kunnen we ervan uitgaan dat deze auto's zeker die 25 minuten niet uh, gaan volhouden op uh, regenbanden waarop ze allemaal vertrokken uh, zijn. Dus ook dat uh, gaat toch voor spektakel zorgen later in de uh, reeds. Marcia ja, is uh, nog steeds aan de lijn. met plaats Jan Joris Peel en uh, de Ricardo Benet. Oké, dankjewel weer voor deze, willen de kouders weten hoe het weer eeh, gaat worden. Moet je zo meteen na het volgende plaatje even luisteren naar Moet jij even doorgeven? Ja, maar we moeten gewoon jij hier wat weten. Alleen, ik wil weten dat we in korte broek al moeten. Nou, aankomende maandag is natuurlijk wel belangrijk, dus. We gaan straks van van Riks van de oren. Dankjewel weer even vanaf het circuit bakselvoort. En graag tot straks. dans about seven il seven oh, a des des salles ouats ouats ouats ouats ouats ouats ouats ouats ouats ouats ouats ouats To ouats the ouats ouats ouats to the ouats ouats ouats ouats ouats ouats ouats ouats Seems like you never rains inside of Zodat hier uh, Albert Hamilton eten ligt een plekje waar het nou regent, ja. Dat hebben we vandaag uh, vaak genoeg uh, meegebracht gemaakt. En vandaar dat we daar zo overgaan naar het weerbericht. het weerbericht. En daarvoor is uitgeschoven uh, in de studio, want zo'n straat weer is vandaag weer niet, Lex van der Oren. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, man. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, Althansman. Ik ben niet blij je te zien. Nee, niet ook, nee. <laughs> Wat is dat niet. Nee, dat is dan. En dat is puur persoonlijk. <laughs> oh, dank <je. laughs> nou, dank u. Nou, dat is voor mij alleen nog meer, hoor. Dat was alleen, ja, bij mij ook. Dat is ja. alleen alwege van vanmorgen. Ja, ja. Nou, het is bij want ja, jij zei van, waar regent het nog, of zoiets, zo, zo, zo, zo, zo, zo. Ja, ja, ja. We zijn nu land in de getrokken. En die hangen nu boven Amsterdam gewoon en die strekken van west naar de oost over het land. Laten ze maar wegwezen. Laat ze maar wegwezen. En nu uh, is het droog nu wel kort, met zonnetjes erbij gekomen. En de temperatuur die is in de kwartiertijd, is de anderhalve graag gestegen van 11 en naar naar 13 graden. zo even. Ja, en ik verwacht dat het uh, vandaag, ja. ongeveer, 15. En toch vind ik het wel een beetje apart, Lex, dat net net hadden nog regen en één keer die zon erbij, dat sociale overgang. Ja, dat is een zo'n geweest. en daarachter zit echt zo'n felle wind. en je hoe dat En wat houden we van vandaag? Lekker. Helemaal goed. En de wind is matig zuinig, dus een lange inkomst. Een of, of het terrasje van de oppakken, natuurlijk. En dan morgen. Dan uh, houdt de zon die houdt, uh, aan. En morgen hebben we een flinke periode met zon. En het is morgen droog. Er staat een, een matige tot zwakke zuidwestenwind En de maximale temperatuur is de morgen uit op ongeveer 17 graden. Dus dat gaat er wel de volle kant op. Dus uh, met onze grote probleem kan ik ook een korte boek aan doen? Ja, normaal is het 19 uh, graden. 19 graden, droom. hoor je dat? 19 ja. <laughs> graden, maar ook uh, lekker zonnetje bij. Ja, ja, ja. Nee, hè? is malen veel de en uh, ik denk dat er nog wel een hevenachter gaat worden. Geen grote beveilheden, maar het wordt wel uh, nat. En dat is gespreid over de dag, valt er heel uh, bij de natte regen. En er staat een, uh, een uh, vrij krachtige Zuid tot zuid -historium. En vandaar dat de temperatuur tot de hand gaat, want de wind komt uit het zuiden. Nou, en dan hebben we ook nog de tweede dag. hè? Tweede dag. ja. Dan gaan we profiteren van een uitloper van het Azorenhof. Met veel zon En een zwakker wistelijke wind En een maximum temperatuur van ongeveer 18 graden dus uh, die tweede piste dag, die ziet, er, uh, die ziet er goed uit En de, de regen is op de balans, gezien. op maar ja. ja, jammer Kan ik niet nog wel Ja, en dan ga jij altijd vragen, ja, nu moet ik wel de rest van de week Nou ja, goed We staan er niet meer in, hoor Nee, maar je hebt wel wat voor ja, Nou, daar hou je er wel aan Ik heb wel wat Woensdag is het ook een, een vrij zonnige dag. Maar donderdag is uh, het toch in de gaar. En er weer verder buien verwacht. Eveneens vrijdag en zaterdag gaan we dan zijn we naar dus, heel kort gezegd, de komende dagen is het niet zo gevallig. <lacht> dat dat ja. <lacht> dus ja, wat een beetje wat dat is uh, laat zeggen. Je houdt het netjes, beetje een stukje gehad. niet te groot. Nee, dat dacht ik. Oké, we hebben echt zo'n beetje dat er dus voor gebeurde blijft erbij. Ja, en als, uh, als je dat wil bijhouden, dan kan het op in internet. Dat is echt het weer van Stanford ook. En niet voor Amsterdam, nee, ook niet voor het Vereen, echt voor zo goed. Dan kan je kijken op www.omniet voor het Vlaamse jaar. Als je een mobiel zet op het internet, slechts nog meer erachter. En je kan het ook nog vinden op Twitter. Op het Twitter? Ja, ga er een tijd mee, hè? He? Het is echt een beetje op aangemeten. En als je dat CFM ook in het uh, bericht gezet, dan kom je ook op de uh, website. Wat? Op de website van uh, CFM. Zet er veel zoveel ja, Twitter, no. Dan Ik mag nu niet om naar mij weer berichten maken. Dat zou inderdaad een goed idee zijn. Goed idee, noem een nee, idee. Oké, okay. dus. Oké, okay, dankjewel, Les voor de orde. Weerbericht ook naar te lezen op uh, tekst.tv, kanaal 45. En dat blijft ook gewoon kanaal 45. Van de week is je wat anders van de Oh, ja. het allemaal heel stil. Gelukkig uh, gaat het helemaal goed. En blijf we blijven gewoon op uh, kanaal uh, 45. Weerzijdpunt, voor alle uh, nieuwtjes over het weer en Zonvoort in de regio. Een jüger, een guter Ernüder, ein een Schrauber, een Drieger, een ganzer, een Doker, een Zog, een Intellektueller, een Helfer, een Hacker, in Runde, een Geiler, een Schöpfer, een Macher, Beschutzer, Bewacher, een Forscher, een Retter, een Bretter, een Städter, een Lichtstil van een Kolon, een Bild van een Mann, so steht vor wie er. Ik zie die Schuhe aus, bringe die Mühe raus, pass als Kind auf Und dann rollen hier auf, geh nicht spät raus Ik spieler bis um 1, verstehe was du sagst Aber nicht was du meinst Denker, een Richter, een Henker, een Sänger, een Lever, der Typ auf den Krupper, een Stürmer, een Spieler, dat vordert so viele, een Meister, een Sieger, die oberste Liga, versteh mich als Renner, als Köller und Kenner, als Gangster, ein Bringer, ein ganz schlimmer Finger. Beste du Team, der Kopf vom Regime Funktionär, Offizier, was sagst? Du zu mir, zie die Schuhe aus Bring in Möhre raus Pas als Kind, oh Und dann rollen wir auf, aus bist um Eis Verstehe, was du sagst Aber nicht, was du meinst Zeg de bring het nu op dat kind op En dan wijn je op Geen die spreek aus. Ik wieder bis om um Verstehe was je zegt Zie die schuwe op Bring het nu op Haar dat kind op En dan wijn je op die spreek aus. Ik wieder bis om Verstehe was du zegt I sleep faster than I I faster I Take This is CFM Zone Thank you for being a friend Travel down the road and back again Your heart is true, you're a past. A confidant. I'm not ashamed to say I hope it always will stay this way My hat is off, won't you stand alone? Thank you for being me and the attached say thank you for being friends Thank you for being friends Thank you for being friends Thank friends Are you there? 50 jaar is hij slechts geworden hebben het deze saal van het plaatje dat je zoiets hoorde. Andrew Golds. Thank you for being a friend. Uiteraard heeft Andrew Golds nog veel meer hits gemaakt Robert J. Hij heeft veel meer hits gemaakt en heeft met ongelooflijk mensen samengewerkt. Hij ook onder meer samen met Linda Ronstadt, Celine Dion, Art Garfunkel en Brown en veel andere. En op dit moment Thank you for being a friend was de titelsong van een bekende tv-serie. Ik niet dat jij nog dat kent was. nee, nee. Golden Girls, als oh, we groeien. Golden de Girls, tuurlijk! Juist, tuurlijk! The leading, eh, uh, van. Thank you for being a friend, En uh, Andrew Girls is niet meer. Goed. Oké, okay, zo so dadelijk gaan we weer naar het naar Willem van Delsa voor de Dutch GTV-er. De rest houden voor je in de gaten bij CFN. Is weer muziek van The Temptations. Hier is Screamer like Lady. Like a Lady! She's on the bed, so I'm gonna love you, darling. I'm gonna love you, darling. So I'm gonna love you, darling. I'm gonna love you, darling. I'm gonna This is my favorite. Klaar voor bij CFM als de uh, Temptations in uh, Freedom Like Lady. Gevolgd door Dirty Ocean en Winner Going Get CFM Race Radio, Pit Het is 10 uh, voor 3 geweest, we gaan nu zelf naar C3 Park enzovoorts. Daar zit Willem van deze de PC Races. En hebben we hebben het over de race die nooit gaande is. De Dutsch GT4, Willem. Ja, Dutsch de 4 rais een race ook, eigenlijk in Ja, zojuist halfgeplacht uh, en de winnaar Ja, niet verrassend eigenlijk. Zeker gezien de somberheid op de en de gevalheid dus. Die uh, veel Basiaanse regerende kampioenen deze was Veel film uh, een uh, uh, uh, duo met Jan uh, Lammers Ja, Jan Lammers heeft niet kunnen kwalificeren, niet kunnen kijkeren Want die, yeah, is uh, eigenlijk uh, ja die begint zo dadelijk uh, eigenlijk met een uh, 24 uur race in Le uh, Mans Die komt zo uh, zondag dan uh, terug uh, en gaat uh, maandag weer trouwen uh, weer van start in de volgende tijdens de uh, 24 races Bas, ja, dus, uh, de winnaar van de de 4 race tijdens het, uh, het weekend met de plaats uh, Arsene Martin van Young Norris Royal en de Return of We begonnen onder heel makkelijke omstandigheden op de baan staan. Het uh, ja, ziet er nu zo goed als droog uit. U heeft het regenbanden de, de ja, Tijdens de jolige baan hebben ze het toch voorgehaald. Uh, We hebben het gezien. toch nog uh, wat de plekken op de baan uh, in de worden. En we zitten toch te houden. Al met al niet al te spannende reis De enige spanning die we zagen was de coreoze. De coreoze, ik weet het met een aantal, dat is op de beneden. Het echt om de voor De coreoze zich daarbij enig ja, gelukkig van de nacht, en hier, een klant daar lobe bij me, die kan ook in de hinder, dat hij moest een reis uit, weer kan aan en ja, ging als een mis door de boter door het zeld. Ik zit ook nog een snelstrijd, maar ik kwam niet zeggen dat ze mijn thuis in deze race. Goed, eh, even een ander vraagje, hoe is publiek de publieke belangstelling eh, vandaag? Nou, die well, is uh, zeker goed als ik uh, kijk naar de hoofdribune, uh, die is ook, uh, goed getrold te maken, goed gezond voor een zaterdag, ik Het ook mee te maken dat er een zinkpak boven zit. En ja, tijdens de hele die we hadden, hebben we veel mensen natuurlijk de En die zijn daar nu, de zon zijn blijven daar nog steeds. Misschien dat ik straks weer wat strijd richting daar. Maar ook aardig wat mensen zitten inmiddels in het zonnetje. Dus ja, ze hebben voor zaterdag geen zorgbelangstelling. Willem en die, uh, op het circuit zitten, en welke races kunnen ze vandaag nog volgen ja ik, uh, dus deel, uh, ik hier met zussen uh, wat erop er zijn meer race om half of weer hebben het zojuist ook al. vanmorgen uh, is er ook al een uh, race gedreven en het was in de rapport hier werd gewoon uh, door stijns goed in de, de rapport gaan later vandaag ook nog meer rijden dat gaat gebeuren om om, om, kijken, om half vijf maar hier tussen dus na de vier krijgen we de gisteren elections cark ja, dat zijn hele kleine leuke uh, autootjes uh, die heel veel opdrachten en uh, ja, die kunnen eigenlijk wel uh, met je vieren uh, naar elkaar opdrachten. Dat moet je daar maar niet doen want dat zijn er maar acht, dus ik heb uh, er maar twee rijden uh, die rijden, uh, maar het is uh, zeker een leuke uh, wat daarna komt is dus de racecar uh, Euro series. Ja, dat is wel een heel groot auto van 28 uh, auto's. Toen namelijk uh, bestaat uit uh, strands. Ja, en wat ze ook zijn zijn, dan moet je denken aan ja, dat betekent, uh, en, uh, NASCAR uh, auto's. Ze lijkt heel veel op de uh, NASCAR Signafro achterpantelingen ook. zo zijn ook. Goed, Ik denk aan je liefde, ik wil je liefde En ik je uitdrukken, ik wil je uitdrukken. van Alles in de is Op 106.9, straks mee ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 9